Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal. China heeft ontwerpen in handen van wapens voor Amerika. We hebben ook nieuws over woningcorporaties. Daarover gaat ook het NOS journaal. Gert Kluk. Woningcorporaties moeten stoppen met commerciële activiteiten. Ze moeten koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. De corporaties mogen zich alleen nog bezighouden met sociale huurwoningen in de eigen regio. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok van Wonen die de NOS in handen heeft. Blok wil dat corporaties zich voortaan alleen nog maar bezighouden met het huisvesten van mensen met een laag inkomen in de eigen regio. PvdA naar de Samsom verwacht in de coalitie een discussie over het vasthouden aan de 3%-norm voor het begrotingstekort. Hij reageert ermee op de aankondiging van minister Dijsselbloem. Die verwacht dat het kabinet in augustus met een bezuinigingspakket moet komen voor 2014. Samsom over de 3%-norm. In 2013 laten we de 3% al los, dat doet de VVD overigens ook. En daaruit blijkt alleen al dat die 3% is een afspraak, een belangrijke afspraak. komma. Ja. Als er omstandigheden zijn waardoor je er vanaf zou kunnen wijken, moet je dat doen. Of dat in 2014 het geval is, weten we op dit moment niet. We verwachten en we hopen overigens van niet. In augustus komt de raming en dan zullen we kijken wat er precies nodig is. Formeel neemt het kabinet in augustus een besluit over de plannen voor 2014. Maar nu al wordt in kabinetskringen rekening gehouden met nieuwe bezuinigingen. Oud-minister Pronk heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Hij noemt het beschamend dat juist de PvdA ervoor verantwoordelijk is dat Nederland niet langer 0,7 van het nationaal inkomen besteedt aan ontwikkelingshulp. En hij vindt het ook onverteerbaar dat de PvdA instemt met het strafbaar stellen van illegaliteit. Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen hoeveel koopzondagen ze willen. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet van GroenLinks en D66, waarin dat wordt geregeld.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 K. zou bij de school ruzie hebben gekregen met zijn ex... waarbij de vriendin van de vrouw tussen beiden kwam en dodelijk werd geraakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag Groningen en Drenthe bezocht. Het waren de eerste van een reeks kennismakingsbezoeken aan alle provincies. In Groningen maakte het paar vanmorgen onder meer een stadswandeling. Ook gingen koning en koningin op bezoek in Leek. In Drenthe was er in Dwingelo een presentatie van twaalf gemeenten. Na een bezoek aan Bijlen werd de dag afgesloten in Assen. Rusland gaat door met het leveren van een geavanceerd luchtverdedigingssysteem aan Syrië. Met de raketten wil Moskou voorkomen dat het Westen ingrijpt in het Syrische conflict. Rusland reageert op het besluit van de Europese Unie... om het wapenembargo tegen Syrië niet te verlengen. Een aantal EU-landen wil op termijn de opstandelingen in Syrië kunnen bewapenen. De families van de vermoorde ex-volleybalster Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn bedanken op Facebook iedereen voor de hulp de afgelopen tijd. Over het motief voor de gruwelijke moorden is nog steeds weinig bekend. Hoofdverdachte is de voormalig technisch directeur... van een Spaanse volleybalclub waarvoor Visser heeft gespeeld. Die zou ook een zakelijk conflict hebben met zakenman Severijn. Er zijn verder twee Roemenen opgepakt, vermoedelijk huurmoordenaars. Het weer op veel plaatsen nog vrij zonnig en droog in het zuiden. Neemt de bewolking toe, vanavond kan er een bui vallen... mogelijk met onweer, vannacht ook in het midden en noorden enkele buien... Morgen in de zuidelijke helft van het land vooral bewolking en periode met regen. In het noorden soms zon en enkele buien. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dan de verkeersinformatie, de avondspit, Jolanda van der Velden. De grootste drukte ligt al achter ons. We staan nu op 100 kilometer file, dus het begint al een beetje af te nemen. De meeste vertraging zit wel rondom Utrecht. Lange files nog op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopen de Hoogt en af het Valkenzwart 7 kilometer. Dat was een aanreiding. de reisschokken zijn daar weer vrij. Een kapotte auto, een vrachtwagen is het op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Amersfoort. Daardoor tussen Ostdorp en Oud-Zuid 3 kilometer. Bij Knopen Nieuwe meer zijn twee rijstroken dicht. Tijdje was ook een rijschok dicht op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Die is inmiddels weer open tussen hendrik Kilo ambacht en Sliedrecht-Oost 8 kilometer.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 ...spectaculaire beelden van parende inktvissen in de Oosterschelde... ...en bosmieren die luizen melken voor de koningin. Voor, voor de koningin? Voor de mierenkoningin. Vroege Vogels TV vanavond 10 voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Tijdens de vakantie op de hoogte blijven van het laatste nieuws... ...lees dan nu vier weken gratis de digitale Volkskrant. En maak ook nog eens kans op één van de tien e-readers met 50 e-books. meld je nu aan op volkskrant.nl. En balen. Balen! Jawel. Eh, parkeren met mijn telefoon. Achteraf betalen. Nooit meer bij zo'n automaat. Vloeken staan te balen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Vier weken gratis de Digitale Volkskrant. Nu op volkskrant.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes. Hij voelt zich niet meer thuis bij de PvdA. Jan Pronk, vicepremier Ascher. Het is ongelooflijk jammer dat hij uh, heeft besloten om op te stappen. Maar dat is natuurlijk zijn keuze. Ja, opgestapt als lid. Geen lid meer van de partij na uh, bijna 49 jaar lidmaatschap. Ook PvdA-voorzitter Hans Spekman is teleurgesteld. Pronk is volgens hem een icoon van de partij. Maar Pronk heeft volgens hem ongelijk met zijn harde kritiek op de PvdA. Het is een icoon voor de partijen, voor de sociaaldemocratie... en ook overigens voor mij persoonlijk. Ik heb niet voor niks mijn hele uh, leven zo'n beetje... toen ik de mogelijkheid had, voor hem gestemd. Maar hij zegt nu zijn lidmaatschap op... omdat de Partij van de Arbeid haar sociaaldemocratische beginselen verlogent. Ja, nou ja, kijk, hij zegt het heel hard. Ik ben het niet met hem eens omdat ik juist zie dat de sociaal-democratische beginselen weer terug worden gebracht in de partij. Uh, kijk maar naar de vanwaarde debatten die worden gevoerd uh, op dit moment in de partij. En waar ook mensen, lokale bestuurders mee aan de slag gaan. Dus daar ben ik het niet mee eens. Nee, maar hij noemt met name ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid. Daar wordt niet meer voor de slachtoffers gekozen, volgens Pronk. En daarmee uh, laat de partij het beginsel van de solidariteit los. Wat volgens hem een kernbegrip uit de sociaaldemocratie is. Kijk, hij is... Ik voel me en ik ben een geestverwant van Jan Pronk. Uh, en ik ga niks afdoen van zijn woorden, want dat is zijn brief en uh, zijn waarheid. Ik denk alleen dat de mensen die het nu doen, ook in de Tweede Kamer... maar ook onze ministersploeg, juist altijd het beeld voor zich blijven houden... van mensen nooit loslaten. En solidariteit met mensen die het moeilijk hebben. Maar heeft hij dan ongelijk? Nee, ik ga, dat niet, ik ga dat niet doen, want ik respecteer Jan Bronk daar te veel voor. Ik heb hem ook in het verleden vaak gesproken. En nogmaals, ik vind het vooral heel spijtig dat hij is gestopt als lid van de Partij van de Arbeid, uh, omdat ik hem hoog acht. Uh, en omdat ik ook vind dat hij nog steeds bij onze Sociaal-Democratische Partij thuis hoort. De kritiek van Jan Pronk die richt zich niet alleen op inhoudelijke afweging die de Partij van de Arbeid maakt. Maar die gaat er ook over dat de partij volgens hem uh, niet democratisch is, geen debatpartij meer is. De, de, er is wel debat in de partij, maar uh, dat is volgens hem een vraag en antwoord ritueel geworden. En de uitkomst staat vast. Applaus. Wat vindt u daarvan? Dat is niet waar. Uh, er is volgens mij de laatste paar jaar meer debat dan ooit weer in de Partij van de Arbeid. Uh, sinds de jaren negentig waren we steeds meer een kiesvereniging aan het worden. Dat was ook mijn motivatie om voorzitter te worden. Want ik wilde er weer een echte vereniging van maken. We hebben heel veel debatten. Uh, en mensen kunnen daar gewoon nee zeggen. Uh, dat is de vrijheid van ieder lid om te doen. En daar bewaak ik ook uh, dat ze dat kunnen doen. Nou ja, en, en soms alleen heeft een debat een andere uitkomst misschien ook dan dat Jan wil. En dat is dan zo. Maar dat respecteer ik. Is Jan Pronk met zijn verwijzingen naar het verleden uh, misschien een beetje blijven stilstaan? Ook dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat hij ook moet zien wat er ook in de partij gaande is. En dat miskent hij, vind ik. Uh, de vanwaarde debatten die plaatsvinden, dat gaat over de ideologie. Over de betekenis die we moeten hebben voor mensen die juist in een kwetsbare situatie zitten. Ook in ons eigen land. Ja, en met dat debat worden we weer genetisch betrouwbaar als sociaaldemocratische partij. En ik hoop dat Jan dat ook op enig moment gaat erkennen. Hebt u nog enige hoop dat u hem kunt terugpraten naar de partij? Nee, maar ik wil hem wel heel graag spreken, omdat ik uh, hem vaak heb gesproken in het verleden. En ik wil ook het gesprek hebben over deze brief op een serieuze en goede manier. Alles PVDA-voorzitter Spekman. Wilco Boom sprak met hem. Uh, ik zei het al eerder: Jan Pronk zelf wil zijn besluit op dit moment niet toelichten. Ze zouden bij zo'n 250 inbraken betrokken zijn, de leiders van een criminele jeugdbende in Culemborg, die vanochtend vroeg zijn gearresteerd. Volgens de politie intimideert deze bende bovendien de wijk weide. Matthijs van de Wiel ging daar naartoe. Klokslag vijf uur vanochtend werden de voordeuren ingetrapt. Allemaal tegelijkertijd en werden de zeven verdachten van hun bed gelicht. De insteek hier is puur de inbraken geweest. Onderzoeksleider Peter Slort van de politie. En het feit dat deze jongens ook uh, zich intimiderend uh, gedragen... dat geeft extra prioriteit aan de zaak. Wat is de rol van die zeven jongens die vanochtend zijn opgepakt? Uh, zij speelden een, een belangrijke rol ook in het uh, soms geven van opdrachten... het organiseren en dergelijke. Maar dat he, zal ook in de verhoren en nader onderzoek zal uh, dat nog uh, uitwijzen. Maar zij speelde in ieder geval een cruciale rol daarbinnen. En aan het begin van de middag komt een aannemer de boel met houten platen dichtmaken. Er zijn jongens gepakt die niks gedaan hebben. Er zijn ook jongens gepakt die heel doen die, die nog steeds rondlopen. Dus ja. Buurtbewoners op de gastrook tegenover. Als je het niet zou weten, zou je nooit denken dat dit nou een probleemwijk is. Het is allemaal laagbouw, goed onderhouden huizen, veel groen, geen zwerfafval. Het ziet er keurig uit. Ja, in principe ja, echt straatreur is een hele grote woord. Ja, wel hangjeugd, maar echt terreur. Ik in ieder geval, ik merk er niks van. Laat ik het zo wel zeggen op die manier. Heeft u last van criminaliteit? Nee, helemaal niet. helemaal niet. Ik woon hier al 33 jaar. Bij mij is er nooit ingebroken of zo. Ook niet bij mijn buren, ook niet bij de overburen. Jeugdbendes die de buurt terroriseren, lees ik. Het is geen jeugdbende. het is een paar jongens die een beetje rotgeit uithalen. Dat is geen bende. Straatterreur. Ja, dat is gewoon om die En buurtagenten zitten gezellig in de zon te keuvelen. Met marokkaans nederlandse jongeren. Ja, nou, dat bedoel ik. Dus in principe, het, is, het zijn geen slechte jongens. Vaak zie je de politie ook hier komen. Ze staan gewoon met de jongens te praten. Gezellig, lekker kletsen, opmer, lekker dollen. Maar ja, en dan denk je, ja, nou, het gaat toch goed. Maar spreek je de wat oudere, autochtone buurtbewoners... dan hoor je een compleet ander verhaal. Sterker nog, de meesten willen helemaal niet praten. En zeker niet voor de microfoon. Zo bang zijn ze voor wraakacties. Nee, dan liggen eruit, erin. Zo simpel is het, hè? Zeggen die mensen dan dat het goed gaat hier omdat ze bang zijn? En mensen dat het goed voelt? <laughs> nou, dan is je auto niet veilig hoor. En je raben ook niet. Als je de jongens aanspreekt of als je naar de politie stapt. Als je ze aanspreekt, denk ik dat je pak een beetje krijgt. Maar zelf hebben wij er geen last van. Dan. Hoe kan dat dan? <laughs> Hij is niet mis. Hij is niet mis, wijst u naar uw man. Ja. Ik, begrijp dat, ik begrijp dat die mensen bang zijn. Maar ja, ze moeten niet uh, zo overdreven gaan doen door de ramen in. Zeg, ik ga niks zeggen, want dan, uh, dan ben ik aan de beurt. Ik denk dat dat best meevalt. Er zijn toch auto's in brand gestoken? Ja, maar waar ging dat over? Ik denk dat het om hele andere dingen gaat en niet om bedreigingen en zo. Wel of geen straatterreur, wel of geen angstcultuur... Volgens de politie is er wel degelijk een probleem. Dat betekent dat mensen soms inderdaad ook bang zijn om wat te vertellen, dat ja, klopt. Het over slachtoffers die geen aangifte durven te doen. Ja, nogmaals, juist daarom heeft deze zaak zo'n hoge prioriteit voor ons. Omdat dergelijk intimiderend gedrag natuurlijk op geen enkele manier aanvaardbaar is. U hoort een verslag vanuit Culemborg, de wijk ter Weide, van Matthijs van de Wiel. Chinese hackers hebben de ontwerpen van tientallen Amerikaanse wapensystemen in handen gekregen. Dat meldt de krant The Washington Post. Dat doen ze op basis van een vertrouwelijk rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, dat klinkt uh, niet misselijk voor de Amerikanen. Nee. Om, om wat voor informatie zou het gaan? Ja, het is echt een, een onvoorstelbaar lange lijst van allerlei geavanceerde uh, wapensystemen. Uh, denk aan gevechtsvliegtuigen, drones, raketinstallaties, afweergeschut. Het zijn heel veel systemen die ook gebruikt worden uh, door het Amerikaanse leger in de Aziatische regio. Daar heeft China uiteraard veel belangstelling voor. Uh, je moet dan denken aan uh, ja, geheime blauwdrukken, uh, supergevoelige technische informatie. Is allemaal ingewonnen door in te breken in de computersystemen van uh, leveranciers. Dus niet alleen het ministerie, het Pentagon ligt onder vuur van hackers, maar dus ook bedrijven... die die wapens en die wapenonderdelen maken. Ja, en kom je dan ook uit bij uh, het ontwerpen van de JSF... het gevechtvliegtuig waar Nederland ja. ook bij betrokken is? Precies. Ja, dat, dat is eigenlijk eerder al bekendgemaakt... Hè, dat in 2007 hackers hebben ingebroken... in de computers van de ontwikkelaars van de JSF. Daar hebben ze allerlei gevoelige informatie uh, weggehaald. Ja, toeval of niet, een paar jaar geleden uh, doken foto's op... van uh, een prototype van China's eerste eigen uh, stealth gevechtsvliegtuig En als je naar die plaatjes kijkt, ja, ik ben een leek. Het lijkt inderdaad, dat zeggen meer mensen, ontzettend veel op de JSF. Dus ja, kopie. Want, want dat is uh, wat de Chinese... Uh ermee kunnen kopiëren? Onder meer, ja... Het... Kijk, het heeft alles natuurlijk te maken met de grote inhaalslag. Het is algemeen bekend dat de Amerikaanse strijdkrachten veel groter, veel geavanceerder zijn dan menige andere legers bij elkaar opgeteld. China is een sterke nummer twee, maar staat wel op hele grote afstand. En die willen dat, dat gat gewoon dichten. Dus ja, dat kun je doen door wapensystemen te stelen en dat dan na te bouwen. Uh, maar misschien nog wel belangrijker, kijk, heel veel van die systemen en ook strategieën waarvan Amerika dacht dat ze topgeheim waren en he, dat je dus in een geval van een oorlog een voordeel bij hebt, ja, die blijken dus nu gewoon bekend te zijn... bij de Chinezen, dus dat voordeel is weg. En bovendien moet je ook niet vergeten, uh, als de een die spullen steelt... Ja, dan kunnen die zaken natuurlijk ook, inclusief geheimen... weer doorverkocht worden aan andere partijen. Uh, wat, wat dacht je van terroristennetwerken? En zo zie je nu bij elkaar de ernst van deze zaak. Ja, de, de kwetsbaarheid van in dit geval Amerika. Maar dit ja. lijkt me niet iets wat de Chinezen gaan toegeven. Nee, hebben ze ook nog niet gedaan. Uh, maar je moet wel begrijpen dat deze crisis al, al veel maanden bezig is. Zo niet jaren aan de gang is. Uh, ze hebben uh, de afgelopen tijd al gezegd... Uh, wij hebben helemaal niets hiermee te maken. Amerika is juist de grote spion. Volgende week komt president Xi naar Amerika. Reken maar dat hij en Obama hierover gaan praten. Wouter Zwart was dat vanuit Washington. <lacht> Jolanda van der Velden, even van jou horen hoe het nu uh, op de weg is. Uh, ja, de dagelijkse files die nemen nog steeds af. Maar hier en daar komen toch weer wat nieuwe dingen erbij. Een uh, kapotte vrachtwagen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Mars en Knopend Ouderen 3 kilometer. Bij Knopend Ouderen zijn twee rijstroken dicht. En ook een auto die in brand staat op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout-Zuid en Knopend Hoijpolder 2 kilometer. En daar is de rechte reishok dicht. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Pesten op school, daar wordt er over gesproken in de Tweede Kamer vandaag. Uh, Staatssecretaris Dekker die legt daar uit waarom hij het zo'n belangrijk onderwerp vindt... en waarom hij ook wil dat scholen daar verplicht aandacht aan besteden. Als wij constateren dat één op de vier kinderen slachtoffer is... van lichte vormen van lichamelijk geweld, van psychische intimidatie... dat in iedere klas in het voortgezet onderwijs twee tot drie leerlingen zitten... die door pesten zich op dat moment niet veilig voelen op school... Ik vind, ieder kind heeft recht op een veilige school. Al dus uh, de staatssecretaris. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daarom vandaag uh, op een school in Portugal, uh, Jeroen, waar actief aan dit probleem gewerkt wordt? Ja, zeker. Er is een uh, pestprotocol uh, hier op school. Uh, is dat uh, geïntensiveerd, dat uh, pestprotocol eigenlijk? Marga Messon, u bent hier locatieleider van uh, Valkenstein. Ja, we hebben het afgelopen jaar... we deden het altijd al aan het pestprotocol, aan het pestbeleid. Maar dit jaar hebben we alles echt heel goed op papier gezet. Uh, in samenspraak met de MR en het team en de ouders. Uh, ja. Wordt dat al af? Ja. Je ziet wel dat er meer ouders komen, maar dat, dat zien denk ik alle scholen. Hè? Vooral door, door wel alles wat er gebeurd is uh, met, met, met Tim en met andere kinderen. Maar juist het feit dat je probeert om, uh, om de kinderen uit de klas helpers te laten worden... in plaats van meepersers, dat helpt wel. Oké, okay, dat is het nieuwe, dat u de kinderen helpers laat worden, hoor ik. Ja, dat klopt. Wat houdt dat in? Want dat klinkt een beetje uh, pedagogisch-therapeutisch. <laughs> ja, je hebt natuurlijk een, een pester en gepester. Dat is al heel erg, daar gaan we gesprekken meevoeren, ook met de ouders van de kinderen. En dan gaan we proberen om de groep uh, in te zetten... om degene die gepest wordt, om die te laten helpen. Dus dat ze helpers worden in plaats van meelopers met degene die pest. En dat klinkt voor u, uh, Lilian uh, Smak van Goor, uh, of gigoor. Uh, als muziek in de oren, denk ik dan. Ja, uiteraard. Want het, het pestprobleem is een probleem van de hele groep. En zeker als je de grote middengroep... die of meeloopt of niets doet of ervoor wegloopt... als je die mobiliseert en zelf laat voelen van... vind jij het wel oké okay wat hier gebeurt? Nee. Nou, je kunt daar iets aan doen. Jij kunt ook zeggen dat dit niet oké okay is. De trainer, antipesttrainer. Uh, dat wordt big business als direct die plannen doorgaan... Uh, die in, het, uh, in de Kamer worden besproken. Want dan is er behoefte aan heel veel trainers. Ja, ik merk dat er nu al heel veel behoefte aan is en ook met mijn collega's in de landen dat we allemaal al heel druk hebben om kinderen te helpen sociaal weerbaar te worden ja. want overal waar kinderen samenkomen, komt dit probleem ook voor. Pest is van alle tijden, is ook eigenlijk altijd hetzelfde geweest in, uh, in verhouding met het aantal uh, kinderen dat pest en gepest wordt. Uh, gaat het verdwijnen nu? Ik weet niet of, of. Weet je, grensoverschrijdend gedrag blijft, uh, denk ik, wel eens voorkomen. Het is belangrijk om het moment waarop dat gebeurt aan te pakken. Want de een maakt een grapje, waardoor de ander niet als grapje wordt gezien. En als je daar begint en met elkaar in gesprek gaat dat het niet leuk is en hoe je dat anders kan doen, denk ik dat je al een heel eind kan komen. Nou, er is nog een wereld te winnen. Het begin is gemaakt vandaag met dat overleg in de Tweede Kamer... en dan binnenkort de nieuwe antipestwetgeving. wetgeving Mooi. Jeroen de Jager was dat. Dan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze hebben Assen verlaten. Hun eerste provincie werd daarmee afgesloten. Die begon vanochtend in Groningen. U krijgt een impressie van deze beetje koninginnen-achtige dag... van Menno Reemeyer. Het en Het Grunningslied wordt gezongen. Dat bedoel ik. En langs de kant, toch rijden dik mensen die af en toe hopen een handje te kunnen geven of wat te geven. Het lukt u, hè? Nou, ik heb geen handje gegeven, maar, maar ik hebben. heb een, een mok. Dames en heren, koning Willem Alexander en koningin Maxima. Zullen zo dadelijk worden uitgenodigd om het Gulden Boek van de Stad Groningen te tekenen. Daarmee worden ze Ereburger van de Stad en gaat niet boven Groningen. En na het Gastenboek te hebben getekend en Ereburger te zijn geworden in Groningen, is het door naar Leek. Landgoed Ninoord, waar het paar in een koetsje stapt en onthaald wordt door de bevolking. Heeft u die gemaakt? Fantastisch. En dat bent u? Met de hoed van, van Beatrix. Moet ik die leuk vinden? Ja. In Leek loopt het allemaal uit het programma. Daarna is het door naar Rode, waar de overdracht is. Tussen de commissaris van de Koning in Groningen. Naar die van Drenthe, Jacques Tigelaar, Die dan weer moet haast om een tijd in te zijn om het paard te ontvangen. De vertraging hebben we weggewerkt, de lunch geskipt, in de bus genoten. Uh, ja, en dan moet je op een gegeven moment uh, vrij, uh, tijd vrij maken. En dat is ons gelukt. Mooi, heel mooi. Oh, ze ziet er geweldig uit. Hè. In Dwingelo is het ook de TVM-ploeg, de schaatsploeg die zich presenteert. Uitleg van schaatscoach Gerard Kempkus, die zelf ook stiekem snel fotootjes neemt. Heel ja is wel zei... heel wat gewend, dacht ik. <laughs> ja, ja, zeker wel. Maar ja, het blijft, blijft natuurlijk wel een unieke situatie. Vooral omdat, eerlijk gezegd, is het uh, wat makkelijker in een kleine setting. En dit is een hele grote setting met onwijs veel publiek. Ik was deze hand in geen jaren. Je wow. hebt een vastgat dan? Ik heb uh, de, de koningin en de koning. Ja, mooi. Zijn ze goed op? Ja hoor, zeker. Tevreden. Oh, ik zie de deuren net dichtslaan van de limousine van de AA 86. Ze worden nog even toegezongen. Vanaf het podium leven de koning en de koningin. Een arm gaat uit het raam aan beide kanten. Links Willem-Alexander, rechts koningin Maxima. En zo verlaten ze Assen. Dik staat het hier, langs de kant. Heeft u nog wat kunnen zien? Prachtig hoor. Ja. Dat is zo prachtig. Ah, nou, Die koning Willem die doet het fantastisch. Hij is koning, heeft zijn groot gezin, drie kindertjes. Schitterend, schitterend. En ik hoor de vrouw alleen maar roepen Maxima, Maxima. Wat is dat toch? Ja, ik weet het niet zeker door de kleding. Ja, is dat het? Ja, ik dacht het wel. Ziet er altijd heel leuk uit. Het was een goede P'm. Ja hoor, prima. Prima, vonden ze het daar in Assen. Nou, donderdag dan uh, zijn ze in Gelderland en Utrecht. Het koninklijk paar vanaf 12 juni dan volgen de andere provincies. Het nieuws over de woningcorporaties. Die moeten stoppen met commerciële activiteiten. Koophuizen, dure huurwoningen, winkels, kantoren... moeten ze allemaal afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. Ze mogen zich alleen nog bezighouden... met sociale huurwoningen in de eigen regio. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok... die de NOS in handen heeft, in de persoon van Gert-Jan Dennekamp, onze verslaggever. Gert-Jan, je hebt het gelezen, die, die corporaties die worden zo te horen echt aan banden gelegd. Ja, dat klopt. Het is echt terug naar de basis. En dat is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat is de hoofdtaak van de corporaties. En zo staat het ook letterlijk in de tekst. En daarom worden de strikte voorwaarden gezet aan alle andere activiteiten... die corporaties zouden kunnen uh, gaan uitoefenen zoals wijkvernieuwing uh, of andere projecten. En daarnaast alle commerciële activiteiten die coöperaties hebben ondernomen... bijvoorbeeld het bouwen van uh, koopwoningen of de duurdere huurwoningen... die moeten ze eigenlijk afsplitsen. Daar moeten ze eigenlijk vanaf, maar als je dat van vandaag op morgen doet... dan raak je het niet kwijt natuurlijk. Dus wordt er gezegd, breng dat onder in een aparte BV... zodat je dat op termijn kwijt kunt raken. En dan hou je in essentie over een coöperatie die alleen nog maar bezig is met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. En mogen ze ook nog een BV oprichten voor uh, miljoenen boten of mislukte campusprojecten, of dat mag dat niet meer? Nee, dit is echt de bedoeling, dat dat is afgelopen. Dat is ook de motivatie, dat lees je ook wel in het uh, stuk uh, terug. Het is een, een uitleg die we krijgen bij een, een, een wetswijziging... of een aanvulling op de wet... die uh, binnenkort naar de Kamer gestuurd uh, moet worden. Het is nu nog een conceptversie, het kabinet moet er ook nog over vergaderen... Maar het ademt heel erg van we hebben die affaires over de afgelopen jaren gehad. Daar moet nou eens een streep onder gezet worden. We moeten voorkomen dat honderden miljoenen in commerciële projecten verdwijnen... die eigenlijk bedoeld zijn voor de sociale huisvesting. En daarom moeten die twee gesplitst worden. Ik hoorde protesten al komen dat bijvoorbeeld uh, de huren omhoog gaan... omdat ze nu niet meer mogen investeren. Nou, dat is nog niet eens zozeer het protest wat je hoort. Uh, corporaties die protesteren ook, want die zeggen... Wij doen dat niet alleen maar omdat we boten willen uh, aanschaffen. We doen dat ook omdat wij vinden, en eigenlijk dat ook wel gebleken is... dat als je een mooie wijk wil hebben... Uh, dat, dat je niet alleen sociale huurwoningen daar neer moet zetten. Dan moeten ook uh, mensen met wat meer geld in die wijk uh, zitten... Uh, die misschien de duurdere huurwoning betrekt of een koopwoning koopt. En zeggen ze, de commerciële partijen die zijn helemaal niet bereid om dat te doen. Dat moeten wij doen. En als je ons dat nou ontneemt... Dan krijg je misschien of weer ghetto's of je krijgt niet de wijkontwikkeling die we willen. En de afgelopen jaren hebben we heel veel gesproken over wijkontwikkeling en Vogelaarwijk en al dat niet meer. En nu zeggen ze daar haal je eigenlijk het kleed onder vandaan. En dat debat zal ongetwijfeld uh, volop gevoerd gaan worden in uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Gert-Jan Dennekamp, bedankt. Dit nieuws dus over de woningcorporaties. En daarmee besluiten we het Radio 1 Journaal van uh, dinsdag 28 mei. Zo dadelijk avondspits, natuurlijk van WNL. Joost Eerdmans, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond hier Kapella eh, en aan de IJssel. Inderdaad, wij eh, praten over ander nieuws van vandaag. Dat was de tv-tax. Die lag zo eens ineens op tafel. Allerlei bronnen beweren dat dat een, een belasting kan worden voor zeg maar de de kanalen, dus de Ziggo's van deze wereld... die leggen dus een belasting, krijgen een belasting opgelegd... om het TV-signaal door te geven aan de huiskamers. De huiskamers zullen dat natuurlijk weer zelf gaan betalen... via het abonnement van Ziggo. En zo ben je als consument weer de klos. Dat schiet niet op. Ik heb een andere oplossing om die 100 miljoen... want daar gaat het over bij die publieke omroep... te kunnen bezuinigen, te kunnen schrappen. Eh, stop eens met al die commerciële flauwekul. Dat is eigenlijk mijn stelling. Eh, ik ga het zo uitleggen, maar mijn stelling is... de publieke zenders zijn er voor nieuws, actualiteiten, cultuur en vorm... Niet voor fun en entertainment, dus schrap het amusement gewoon van de publieke netten. Bel WNL om te reageren op deze stelling. Vindt u dat een goede bezuiniging of heeft u andere ideeën? 0800 1121 en u bent binnen bij Avondspits. Laat uw reactie ook weten via Twitter. Dat kan heel makkelijk met een hekje erbij, eens of oneens. Het tweede scherm is helemaal vol, dus u kunt er best bij. Maar dan staat u onderaan. Bellen kan nog steeds. 0800 1121. Daar zijn nog lijnen vrij. Haal het amusement van de publieke omroep af. Ik ben er met avondspits. Direct na het NOS Nieuws. Weer en verkeer. Tot zo. Deze zomer in het concertgebouw... de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo e Goodest Man en Ju op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op roberkosummernights.nl De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun administratie al hebben aangepast op IBAN.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 Ontdek hoe we dit waarmaken op kapgemini.nl. Kapgemini. People matter. Results count. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar Zuid-Limburg.nl. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Woningcoöperaties moeten stoppen met commerciële activiteiten en zich alleen nog maar bezighouden met het huisvesten van mensen met een laag inkomen in de eigen regio. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok van Wonen, die de NOS in handen heeft. De corporaties moeten koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf, vindt minister Blok. Gemeenten en provincies stellen dat staatssecretaris Steven... van veiligheid en justitie 1 miljard euro tekort komt... in zijn plan om op het gevangeniswezen te bezuinigen. Volgens de gemeenten en provincies heeft staatssecretaris Steven... bepaalde kosten die door de bezuinigingen worden veroorzaakt niet meegerekend. PvdA-voorzitter Spekman betreurt het dat oud-minister Jan Pronk... uit de PvdA is gestapt. Hij noemt hem een PvdA-icoon. Pronk hekelt de koers van de partij die minder geld uittrekt... voor ontwikkelingshulp en instemt met het strafbaar stellen van illegaliteit. En de Anne Vonderlingprijs voor Politieke Journalistiek gaat dit jaar naar Carolien de Gruijter. Ze is correspondent in Brussel voor NRC Handelsblad. De jury prijst de artikelen van de Gruijter over Europa... en stelt dat de Gruijter in staat is om de ingewikkelde materie van de eurozone... zeer toegankelijk, goed gedocumenteerd en voortreffelijk geschreven te presenteren. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Op dit moment schijnt op veel plaatsen de zon, maar niet in het zuiden. In Zeeland en Limburg, daar regent het inmiddels. En daarbij kan het ook gaan onweren. Komende nacht dan zijn er wat opklaringen in het noorden. In de rest van het land is het bewolkt en in uh, de zuidelijke provincies daar valt plaatselijk wat regen. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 10. Morgenochtend vroeg dan kan het in het noorden licht regenen, maar in de loop van de ochtend wordt het daar droog en klaart het wat op. In het zuiden is het bewolkt en is de hele dag kans op wat buien. Later op de dag ook weer wat buigheid in het midden en oosten van het land. In het zuiden, daar komt de temperatuur onder die bewolking niet boven de 13 graden uit. In het noorden, daar zou het nog 17 graden kunnen worden. En dan de komende dagen, dan is het vrij bewolkt. Er valt van tijd tot tijd lichte regen. En de temperatuur overdag die loopt langzaam weer wat terug. Van 18 graden op vrijdag tot 15 op zondag. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen. Bij elkaar nog 40 kilometer. De meeste vertraging rond Utrecht. Paar de files vallen nog op op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout-Zuid en Knoopend-Hooipolder 4 kilometer. Daar is de rechterrijschok daar dicht. Daar staat een auto in brand en daar staat een schaftketen op. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat bij Leuze-Zuid 3 kilometer. Dat is ook een aanrijding. Bij de Alfred Maarn zijn twee reisschokken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Haal amusement van de publieke omroep af. Geen 50 tinten grijs op je radio, maar kleur en duiding. Hier is WNL's Avondspits. Bel WNL. 0800 1121. Een hartelijk goedenavond. Op zoek naar Mary Poppins. Strictly Come Dancing, de allerslechtste echtgenoot, de allerslechtste chauffeur. Boer zoekt vrouw, 1 tegen 100. Hello, goodbye of panache. Is dit allemaal publieke omroep? Jazeker, dit is allemaal publieke omroep. Mede mogelijk gemaakt door de belastingbetaler. Wie vindt er nu dat deze programma's niet prima... ook door de commerciële uitgezonden zouden kunnen worden? Ja, zult u zeggen, maar dat kan met het nationaal ook. U vergeet dat nieuwsverzorgen... een wettelijke kerntaak van de publieke omroep is. Net als educatie, sport en documentaires maken. Zoals woningcorporaties worden net... grootheidswaanzin kregen door huurombrengsten in allerlei rare dingen te gaan steken, bijvoorbeeld in schepen... is Hilversum steeds meer op de commerciële toer gegaan. Langzamerhand is zij vergeten waarvoor ze ook alweer was opgericht. Nieuws, sport en duiding, dat is waar Nederland... 2 en 3 zich mee bezig moeten houden. Niet met fun en entertainment om maar kijkers te trekken... die ook prima op RTL bediend kunnen worden. Haal het amusement dus van onze publieke netten af. Bel WNO. 0800 1121. Ja, het tempo gaat weer een slagje omhoog. Welkom in het theater. Het theater van het argument. 200 miljoen moeten weg bij de publieke omroep. Er komt nog eens 100 miljoen extra bij, weten we. Dus dat wordt een pittige, pittige optelsom voor de Hagenese, zeg maar. De politici... Um, Wilt u tweets horen over de publieke omroepen? Die ga ik zo doen. U kunt ze zien, het zijn er heel veel op hashtag eens, hashtag oneens. Kijk, de publieke omroep gaan natuurlijk al fuseren, daar komt een hoop geld vrij. Er wordt ook gezegd, die graaiers, die grootverdieners, moeten worden aangepakt. Maar nou is er ook sprake van een tv tax gewoon meer belasting dus om tv te kijken. Wat vindt u daarvan? En bent u het met mij eens dat ze voor alles zouden moeten gaan snijden... bij publieke omroep op die onnozele commerciële activiteiten... die eigenlijk helemaal niks met die oorspronkelijke taak te maken hebben? Haal dus dat amusement weg. Ik hoor uw reactie graag. Meisner twittert mij uh, oneens. Ik mag er ook genieten van mijn belasting bijdragen. En Wil van Wiegen zegt mij avondspits. Zonder amusement worden we nog negatiever met NOCH in dit land. Ik ga naar mijn eerste beller. En dat is uh, meneer Andreas Naber uit Alkmaar. Hallo Joost, ik ben het hartstikke met je eens. En, uh, wat ik vind, is nog een stap verder. Eén publieke omroep is genoeg, daar alle bloedgroepen in. Nieuws, informatie en uh, stroomlijnen, die handel. alle amusement weg. Ja. En via die krachtige ene publieke omroep... kan je uitstekend nieuws, sportdocumentaires voorzien van een fantastische inhoud. Dus en, ja. ik ben het hartstikke gehoord. En, en, en Paul de Leeuw gaan we dan maar kijken op RTL, uh, Andreas dan zal hij daar via de marktwerking van de commerciële omroepen zijn waarde moeten bewijzen. En ja. uh, de misslagen die hij vandaag heeft gemaakt, zullen daar niet in dank worden afgenomen. Nee, dat zou daar wel eens hard kunnen worden afgerekend. Je weet het niet, maar goed, het is wel echt de leeuws, kun je ook weer zeggen. Uh, die, die keiharde grappen. Uh, Andreas, dankjewel voor jouw eerste reactie. 0800 1121 haalt het amusement van de publieke omroep af. Broer van Nico, hey, dat is je weer, zegt oneens. Er moet ook vermaak blijven voor mensen met meer dan twee hersencellen. Nee, en ik bedoel niet Paul de Leeuw. De heer Van Rest zegt mij eens, kan, dan kan het geld mooi aan nieuwsvoorziening besteed worden. Daar ben ik het van harte mee eens. Mark Oudehand komt uit Den Haag. Goedenavond, Mark. Ja, goedenavond, Joost. Uh, ik geef je groot gelijk. Ik uh, vlucht al jarenlang uh, en uh, niet zonder succes naar de BBC en, uh, en de Vlaamse omroepen. Ja, yep. Want er zijn geen commercials uh, of hooguit een boodschap van algemeen nut. Hmm. En, en voor de rest krijg je alleen maar kwaliteit te zien. Kwaliteit, maar wat meer... In me Nederland... Ja. Ja. Sorry, nee, bij de NOS kun je bij de NOS niet ook die kwaliteit krijgen? Die je zoekt nou, bij de BBC. veel minder. aan ja, de NOS wel, maar die vind ik te gekleurd. En uh, het, voor de rest vind ik het dat ze gewoon op een op pathetische wijze achter de commerciële aanproberen te hobbelen... zoals je net beschreef, met ja. allerlei spelletjes, toestanden. En ja. Het is pathetisch, werkelijk. Ja, ja. En het kost bakken met geld. Het punt is, er wordt veel naar gekeken, want ik had Lingo ook nog kunnen noemen. Ja, daar wordt er griezelig veel naar gekeken, dus dan houdt Hilversum het in stand. Ja, maar dat zijn lieve spelletjes en 2 voor 12 is ook gewoon... Ja. Maar, maar gewoon kwaliteitsprogramma's, mooie dramaseries. Precies. Die, zijn, die zie je niet meer. Nee, dan heb je bijvoorbeeld de, de, de moeder, ik wil bij de revue. Dat was er zo eentje misschien, van de oude nou, stempel. Nou, en, en, en vroeger, uh, uh, uh, van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Echt prachtige series ja, gewoon. Ja, die mis je. Mark, ja. blijf toch nog proberen bij Radio 1 te blijven voor nu, zeg ik even tegen je. Ik ga niet meteen naar de BBC, maar ik, ik snap... Ik dat je het Oké, ik snap je Mark, dank je wel. <laughs> Dankjewel. je wel. Dank je zeer. Paul zegt mij op Twitter oneens, want de publieke omroep is al mega goedkoop. Nou, dat valt te bezien. In Vlaanderen zijn ze een stuk goedkoper, heb ik begrepen. Lars Damen zegt mij, beetje eens, waarom geen reclame tussen de amusementsprogramma's door? Dat omroepen daar geld mee kunnen verdienen. En John Koenraad twittert oneens, voert kijk- en luistergeld maar weer in. Dat hebben we inderdaad afgeschaft. Ze doen niets in Den Haag met het belastinggeld wat we nu betalen. Zometeen hoort u Joost Niemuller en zijn reactie eerst naar een dame. Petra van Dong uit Tilburg. Goedenavond Petra. Goedenavond. Vertel. Ik ben het oneens met de stelling. Want ik denk dat je dan net zo goed alle meten op kunt doeken. Hoe kom je daar nou bij? Omdat ik een uh, nieuwsuitzending of een actualiteitenrubriek ook op de commerciële kan kijken zoals jij het noemt. En alleen daarvoor schakel ik niet naar de Nederlandse publieke netten. Toch, toch zijn er mensen die dat wel doen. Bijvoorbeeld 2 miljoen mensen die uh, gemiddeld naar het NOS-journaal kijken bijvoorbeeld. dat ze ook prima naar het half acht RTL Nieuws zouden kunnen kijken. Ja, dat kan op, maar ik denk dat het grootste deel uh, als het echt alleen actualiteiten zijn. Mm. Omdat dan vaak je ook gaat aanlopen tegen tijden... ...van dat je een half programma bij de commerciële ziet... ...en dan over moet schakelen of omgekeerd. Ja, ja. Maar het is niet alleen actualiteit, het is ook duiding. Het zijn natuurlijk ook de, de brandpunten, de, de, de pauw en witte mannen, de, de, de tafels. Maar ook de sport, ja, maar vergis ik denk je niet. Dat mensen, ik denk dat mensen ook een stuk ontspanning willen, toch? Ja, nou, En da dat, ja. dat, je, dat dus, je daar eisen aan stelt, is iets anders. Maar, nou, dat doen we toch helemaal dat, niet? Daar staat ja, er toch helemaal ja. geen eisen aangesteld? Ja, maar dat is, dat is een andere discussie. Dat is niet of je geen, of je geen uh, amusement mag brengen. Want wa kijk, en je zegt nu, als bezuiniging. Ja. Maar ik denk dat, dat ja, laten we hem dan met name noemen, een omroep als de Vals al dertig jaar lang deze soort programma's maakt en daarmee ook groot is geworden. Ja, ja, ja. ook op andere fronten denk ik, met Tros Radar en Tros Opgelicht. Dat oh, zijn... maar, maar juist wat ik zeg, en en. Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, dan wijk je af van mijn, mijn pleidooi. Maar het, het is je wel gegund hoor, Petra. Ja. Oké, okay. geniet ervan. Dankjewel, Petra van Hallo. Dongen. Merci. Okay. Dominique Bijs zegt... Eerdmans oneens zijn vrolijkheid en lachen de volgende onderwerp... waar onze haathetsers op af gaan sturen. Ik zeg dus luisteraars... haal het amusement van de publieke omroep af. Dat is een betere bezuiniging dan een nieuwe belasting. Of wat dan ook. Het uh, moet denk ik heel wat geld kunnen opleveren. Wat vindt u van dat plan? 0800 11 21, Of geven ze een tweet ten beste? Hashtag eens, hashtag oneens. Op twitter.com. Jan -Willem Meijer doet dat. En die zegt Eerdmans natuurlijk. Dan kunnen we meteen terug naar twee netten. En Gert-Jan Bergsma twittert mij Eerdmans niets van dat... Peperdure presentatoren, eruit allemaal. Center zat daar voor leuke programma's. Dat zegt hij. Ik ga eens naar Nol Roos uit Den Bosch. Goedenavond, Nol. Hé, hey, dag Joost, hallo. Hoi. Hey, ik ben het een je eens. Ik vind, uh, tenminste als ik het goed zeg... Uh, ik, ik, ik vind in ieder geval dat het amusement van de publieke omroep... per onmiddellijk. En geen seconde wachten moet verdwijnen. <laughs> ja, daar komt het wel op neer, wat ik, dat zeg ik ook. Ja, nou, weet je waarom ik dat zo vind? Nou. Uh, omdat ik, ik, ik, ik, ik denk, en, en ik, ik praat niet alleen maar over veronderstellingen, maar als we zien dat uh, bijvoorbeeld bij de tros uh, het amusement betaald wordt door het kapitalistische Volendam, hm. ja dan denk ik dat het publiek onderop daar niet voor bedoeld is. Ik, ik bedoel, ik kan ook niet zeggen ik ga met, uh, met Nokia naar Suriname, maar ik mag wel zeggen ik ga met Nikke Simon naar Suriname. Ja, zo bedoel jij het. Maar wat, ja, volgens voor... ja, ja, goed. Ja, mensen, het, is, het is allemaal zo verkapt. Die, die kerels die kosten nu 16.500 euro voor een optreden. En de gewone burger, daar waar de publieke omroep voor bedoeld is, die, die kan bijvoorbeeld het optreden van en Simon niet meer betalen. omdat ze gewoon de hemel ingeduwd worden door de publieke omroep. Maar ja, dat, dat kan niet. Nee, dat klopt. Ze maken er natuurlijk ook in feite nog reclame voor. Maar het, het punt is meer, het wordt natuurlijk gevroten. Dat weet, dat weet de trots ook. Dus daar, daar wordt ja. naar gekeken. Dat is natuurlijk waar we in zitten. Dat zou de politiek moeten doorbreken. Nou ja, uh, ik, ik denk dat, en laten we daar gewoon heel duidelijk in zijn, dat uh, de publieke onderzoek niet betaald mag worden door... Uh door commerciële partijen, ook niet door hm. commerciële derden. Zij okay. zijn de publieke om, moeten tegen een, een normale, reguliere prijs ja. programma's inkopen. Dat, dat, dat, dat zijn ze verplicht. En het okay. is niet zo dat een commerciële derde een zak geld mee mag brengen. Tegen de ver, vervolendamisering van, van Nederland zeg je eigenlijk. Uh, Nolroos? Ja, eigenlijk wel. De, ja, als ik kijk naar de Tros, dat is het de grootste familie van Volendam. Kijk, nou, je hebt het duidelijk gemaakt. Nolroos, dankjewel. Eddie Neumann zit op mijn stelling. Haal het amusement van de publieke omroep af. En oneens, cultuur moet uitgezonden worden. Alle gesubsidieerde optredens moeten uitgezonden kunnen worden. Praat Radio twit het eens. We betalen voor een onafhankelijke publieke nieuwszender. Helaas wil de zendermanager daar meer koekhappen, sport, varen en muziek van maken. Ik zeg eens goedenavond, Joost Niemuller. Dag Joost. Joost, jij hebt meestal ja. wel een goede mening over het een en ander. En eh, ook nu verwacht ik. Wat zeg jij op mijn stelling? Haal het amusement weg? Ja ik ben het er wel mee eens. ik zit alleen, ik zit nou net even te kijken wat, wat kunnen we vanavond verwachten op de Nederlandse televisie, hè? Nou, dan zie je dus programma's als Lingo. nou, dat is natuurlijk 100% amusement, maar er zijn heel veel van die programma's. hebben ze een hele slimme mix gemaakt ja. van. Dan heet het een quiz, maar dan, dan heet het een kennisquiz. En ik ja, dat je er zit toch wel een zekere voorlichtend element in, weet je wel? En dat soort zaken. En je hebt dan een programma, je zal het maar hebben, waarin je dan waar eh, ze langs gaan bij eh, mensen met een ziekte. Ja, ja, dat heeft eigenlijk zie je dat programma's ook bij de publieke, eh, bij de commerciële. Maar er zit dan toch wel een soort opvoedend elementje in, of zo'n Programma de aller echtgenoot van Nederland. Juist. Ja, daar leer je toch wel als man eh, hoe je, je moet gedragen. Ja. Dus, en boer zoekt vrouw, wat, kun je daarmee nou eens duiden wat daar nou de publieke waarde van is? Boer zoekt vrouw. Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Dan moet ik volgens mij wel heel lang nadenken voordat ik daar nou een link aan kan maken. Ik, ja. Misschien ook wel iets van uh, hoe, hoe, hoe we vinden dat uh, een, de, uh, mensen met elkaar om moeten gaan. Boerenbedrijf, mannen, uh, misschien het boerenbedrijf? Het een... gaat vooral over opvoeding van mannen, dit soort programma's. Hè? Dus die, die, die mannen zijn te veel mannen, dus die moeten eigenlijk wat meer uh, socializen, die moeten wat meer uh, inlevend uh, optreden en die, die zijn ook vaak succesvoller in. De ja, de... ja, ja. Zit er ook nog een politieke agenda bij bedoel je? Nou ja, wel een, een politiek correcte agenda in elk geval. Dus uh, bepaald staat wel, het is dus niet voor niets dat we dus in al die programma's continu alibé uh, terugzien. Daar wordt dus een beeld neergezet van uh, Marokkanen zijn allemaal hele gezellige leuke jongens uh, waar je geweldig leuk mee om kan gaan. Mm. Dat is natuurlijk de onderliggende boodschap. En ik begrijp dat dat zelfs zo is dat er een aantal uh, een, een afgetoonde percentage in die programma's moet zitten, want ja. anders dan, uh, mm. de negen omdat, omdat het moet van uh, Paul News. Ja, ja. Ja, dus uh, wat dat betreft uh, zit er wel degelijk een politieke dimensie in, maar het wordt heel sneaky wordt dat er doorheen uh, gevreven eigenlijk al. Precies, het gaat ook andersom, als een vrouw het scoort, dan wordt het weer overgeheveld naar de commerciële en dan proberen ze het daar weer op een ander, met een andere te tegenaan. Ja, want daar zijn ze ook niet zo beter hoor, over het algemeen. Alleen daar zie je dan wel weer uh, uh, uh, programma's die dan eigenlijk uh, geen politiek correcte boodschappen zonder politiek. He. Al die programma's met Holland erin. Allemaal Holland, geweldig. Dat, uh, dat, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk nationalistische programma's. En ja. Ik zal de publieke omroep dan weer niet uitzenden. Want dat past niet, uh, dat past niet in het nee. plaatje. Ik zat te kijken, en dan moet je mij zeggen, Joost, de, naar die nieuwe indeling he, die we dan gaan krijgen vanaf 2016. He, de ja. de Trost, die gaan dan samen liberaal algemeen doen en amusement. BNN met Varen wordt linksprogressief. De KRO met de NCV wordt christelijk. De EO... Wordt protestants, dus dan blijkbaar weer iets anders. VPRO blijft vrijzinnig. Max wordt voor ouderen en dan heb je nog de NOS voor het nieuws. Wie zit er eigenlijk hier nog op te wachten? Ja, het, het, het, is, het zijn allemaal zelf uh, uh, verzonnen niches die afgeleid zijn van wat ooit een zuilensysteem was. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, uh, is het zeker waar dat zeg maar de helft, uh, uh, dat zal vaak vertellen, maar de helft van de Nederlanders is zeg maar rechts maar of het zo is, maar goed, laten we wel. Ja, ja, dat klopt wel. Uh, en daar, ja. Uh, uh, uh, uh, yeah. Daar is helemaal niks voor. Er is geen enkele rechter omroep. Nou ja, behalve wij, hoop ik. Dan zeg ik ja, het even nou ja, van, vanuit kijk, WNL. Ik vind dat, dat jij dat wel doet, maar ik vind dat op de televisie er eigenlijk ook niks van maken wat dat betreft, hoor. Nou, er is en, weer een de... nieuwe start gemaakt. Dat, dat ja, ook wie zeggen, weet, wie weet. Hè, dat dat wie weet. Wel, maar dat was toch ook eigenlijk, gewoon, eigenlijk meer een soort bekende mensen televisie ja. geworden. Waarvan ja, ja, ja. ik ook denk, wat vroeg dat nu eigenlijk? Niet? Maar voor mij is het heel simpel, Joost. Als, als, als de publieke omroep niet zo verschrikkelijk links was dan zouden wij niet nodig zijn. Uh, laat ik het anders zeggen, als de publieke eens een keertje wat, wat rechtser zou zijn, dan ja. zouden wij best kunnen verdwijnen. Ik bedoel, dat is natuurlijk ja. de opdracht. Dus daar gaat het mij om. Het gaat er niet om dat je allemaal zeiltjes moet hebben om het hebben. Je moet gewoon een nee. pakket hebben waar iedereen een beetje in, in wordt vertegenwoordigd. Maar die, die de, wat je zegt, die verzuiling die we nog steeds hebben, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, dat klopt, dat klopt. Nee. En, je ziet, en je ziet ook voortdurend, kijk, ik vind eigenlijk nog het, het meest... Ergelijke, eh, eh, aan de ene kant dat in die amusementsprogramma's. dus politiek wordt gestopt zonder dat dat zelf in de gaten hebben. Eh, zogenaamde grapjes van Paul de Leeuw over eh, ja. eh, die, die gekken in Londen. Mo nou ja, de, Wat vond je daarvan? Eh, ja, onvoorstelbaar. Dat, dat ze dat leuk vinden om zoiets te doen. Van, uh, ha, ha, ha. Ik bedoel. Uh, ja, er werd wel veel om he, he, gelachen. Ik bedoel, is. Ja, je kunt achteraf want alles natuurlijk heel erg krampachtig weer. Ik keek daarna, ik vond ook even van over, de, over het randje, maar het publiek mensen zaten om te lachen. Ja, het is een grove grof grap natuurlijk. Nou, kijk, ik heb, ik heb helemaal geen bezwaar tegen grove grappen, maar ik heb wel... Uh, tegen dit uh, brengen als humor, Terwijl het uh, aan de andere kant geen enkele tegenwicht nou ja. is bij de hele omroep van, van de ernst van de situatie. Ik bedoel, uh, toen al bekend was dat het om een terroristische aanslag ging, toen ging Nieuwsuur nog steeds uh, daar, daar twijfels bij zetten. Terwijl de, het kabinet, ja. het Engelse kabinet, al had gezegd dat het een terroristische nee, aanslag en, precies. En, ja. en, en die dat dingen over, uh, uh, dat ze goed de Koran hadden gelezen en alle akbar riepen, dat werd er gewoon uitgeknipt door het nieuws. Dat, dat ja, dat is wel ernstig. Dat staat erbij. Dat staat er tegenover. Oké, okay, Joost, als je wil ja. blijven hangen, kun je nog even af een ja. wrap-up doen met jou aan het eind. Joost Niemuller hoort u met reactie op mijn stelling: haal het amusement van de publieke omroep af. Dat is niet nodig, niet een kerntaak. ze zijn veel te commercieel geworden. Ik ga eens kijken op de, op de lijnen. Richard Thijs uit Lekkerkerk. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Um, als ik je goed begrijp, uh, vind je het belangrijk om dat weg te halen vanwege een stukje bezuiniging. Maar uh, heb je concrete cijfers? Waarvan? Wat het oplevert. Ja. Nou, lijkt, lijkt mij meer dan die tv-tax uh, kan doen. En het lijkt me ook... ook kijk, het het past het is ook een principieel punt natuurlijk. Het lijkt me heel veel op te leveren overigens. Want het, volgens mij is het zeker een kwart van alle programma's kun je schrappen. Die ook niet heel goedkoop zijn. Hè? Op zoek naar Evita's heb ik het dan over. Uh, strictly Condensing. Maar het is natuurlijk een principezaak. Wil je bij je taak houden of ga je gewoon voor kijkcijfers? Ja, maar uh, op zoek naar Evita's daar dan over hebt, is toch ook een stukje cultuur? Ja, maar dat... Weet je, dat ja. Het, het, het, Mm. Die, uh, dat je met zo'n stelling komt vind ik prima, prima... maar doe dan ook je huiswerk met, met het vermoeden wat het oplevert... en geef dan, dan op een gegeven moment een duidelijke onderbouwing aan. Ja. Nu heb je het gevoel, uh, ergens in je onderbuik zitten... dat het waarschijnlijk meer oplevert dan de tax. Nou, maar... het gaat er mij niet eens om. Het gaat er mij om een zoektocht. Nou, kijk, ik ben de Algemene Rekenkamer niet, uh, moet ik je zeggen, Richard. Het gaat er mij om nee? de, hier is geld te halen en terecht. Dat is mijn punt. En ik vraag me of jij ja. het daarmee eens bent... He? Nee, nou, dan denk ik dat het. Uh, ik, ik denk dat er genoeg. Uh, uh, uh, uh, datgene wat dan hierop commercieel wordt gezien, uh, of, of zeg maar publiek aantrekkelijk op de publieke omroep, dat is over het algemeen. Hmm. Uh, van nog een betere kwaliteit dan, dan wat er op uh, de commerciële zenders wordt okay. uitgezonden. Ben je het oneens, Richard? Dankjewel. G veel tweets komen er binnen, luisteraars. Kopie, zegt mij, maar, hebben vanuit bezuinigingen. Oneens. Ik denk dat de kosten in de vorm van de gedaalde steropbrengsten de besparing overstijgen. Zo niet, dan ben ik het wel eens. Roel Vrenkenmaat, het Eertmans, ben het met je eens. En sport is ook amusement, weg ermee. Die rechten kosten sowieso een vermogen. Peter van der Besselaar zegt: serieus nieuws krijgt meer aandacht in een sandwichformule. Zo werkt de communicatie is ermee. Oneens komt ook veel binnen op de lijnen. Dat is goed om te zien. Otto Blitz uit Rotterdam. Ja, goedenavond, meneer Eetmans. Ik wil even in de geschiedenis teruggaan. Vroeger had je dus de dienst luisteren kijk bijdragen. U liet net een tweet voorbij gaan van iemand zei. voer dat maar weer in. Maar dat is dus niet zo'n slim idee. Want als je dat gaat doen, dan krijg je dus een heel ambtenaarapparaat van een gebouw. met ambtenaren die de facturatie moeten doen, de incasso moet doen. een controleapparaat of er geen zwartkijkers zijn. Dat is dus een stap terug in de tijd. En toen heeft men zo'n intelligente oplossing bedacht. En dat was echt een intelligente oplossing. om te zeggen, we gaan dat regelen via de loon- in ja. En ik hoorde net van uw medewerker, dat is van 1,1 procent, daarvan dat wordt dus uh, gereserveerd dat, dat, ja. voor de publieke omroepen. En wat die publieke omroepen dan met dat budget doen, dat moeten ze zelf weten, want er wordt nu hoeveloos gepraat over wat er nou wel of niet door de publieke omroep wel of niet uitgezonden moet worden. Ik vind dat eigenlijk helemaal geen interessante discussie. Maar ho, ze moeten gewoon binnen het budget meneer Blitz, blijven. Maar daar heb ik helemaal ja. geen invloed op, want ik betaal wel belasting, maar ik mag dus nou, helemaal niks vinden procent, van wat ze uitzenden. Nee, precies, maar dan moet je zeggen, dan moet die 1,1% omlaag... als u vindt dat het te veel is. Maar in ieder geval niet die kabeltax. Nou, ik vind uh, het te toekompen. veel voor onzin die ik ook op, de, op RTL en SBS ja, kan ja, bekijken. Ik, ik heb ook wel bezwaren. Ik, ik zie ook dat er dus topsalarissen aan bepaalde presentatoren betaald worden. Er wordt uh, idioot veel prijzengeld weggegeven. Bijvoorbeeld met het mes op tafel werd dus 12.000 euro uitgekeerd... aan, aan de meneer die die uh, quiz gewonnen had. Zou hij niet voor uh, wat minder geld ook niet aan die quiz hebben... Ja, doen. Dat dan zijn de vragen, met... precies. Nou, Natuurlijk, dus er wordt dus heel veel geld wordt er nog over de bal gesmeten. Dus dan kunnen we beter gaan discussiëren. Moeten we die 1,1% die dus nu uh, gereserveerd ja, ja. wordt, moeten we, moeten we daar niet aan Dat is uw maar vraag. We gaan praten ja. over de inhoud van het programma. Okay. En uh, wat ook heel belangrijk is, dat is vandaag vanochtend bij Sven Kokkommand in het programma, dat is de tax op de, de glasvezelkabel. Waar gemeentelijke belastingen, en vooral in Rotterdam, dus idioot hoge bedragen voor vragen, waardoor dus deze investeringen tegengehouden worden. Aha. Dat is ja. ook een punt om daar eens over na te denken. Ja, de glasvezel, die, wordt, nou, die houden we er ook bij, meneer Blitz. Dank ja. u zeer voor uw reactie. Okay. in uitspits: de publieke omroep kost inderdaad de Nederlander 116 euro per jaar. Dat zeg ik u even. Dat is de, via de inkomstenbelasting. Wordt dat gegeven? Ralf twittert het mij oneens. Denk ook aan de sterinkomsten. En Max Been zegt uh, Eerdmans, oneens. Amusement levert ook geld op voor de publieke omroepen. Uh, we gaan even naar mevrouw Perrier uit Amsterdam. Hallo, goedenavond. goedavond. Um, je... Ja, ik snap best wel wat je bedoelt. Er zouden een heleboel uh, programma's gewoon niet op de buis moeten hoeven. Mm. En, dus, en ja, zoals Paul de Leeuwen... zojuist zei, ooit heb ik ernaar gekeken... en ik ben dat een lichtelijk ontgooid, denk ik. Um, maar het is ook link... wat je doet eigenlijk, want je zegt... Oh, hè? Uh, entertainment ja. niet... maar jouw programma is een programma... dat valt onder de info infotainment. Kijk, mm. als die Griezen in Den Haag... en Hilversum gaan bedenken... Oh god, staat entertainment in de mee... dan ja. missen we een heleboel programma's... die wel goed zijn. Ja, goed, ik word ook En ze van, maken ja. die switch makkelijk... Hè? want ze ja, zoeken ja. gewoon een geld en niks anders... Nee, precies. Maar goed, infotainment... Ik word ook vermaakt door het journaal. Zo kun je alles op, op thema. Ja, al, in feite ja, is alles zeker. vermaak op televisie. Maar het gaat erom: ben je voor, een, voor, voor de lol dingen aan het brengen? Of probeer je er iets met nieuws, actualiteit, duiding, hè, educatie ja, mee ja, te dat, bereiken? Ja, nou, daar ben ik gewoon voor. Ik kijk ook graag naar de Belgen, want die verstaan dat uitstekend. Ja, die, okay. die doen dat echt heel goed. Zoeken. Dus, dus ik ben het wel met je eens, maar ik vind het link voor je eigen programma. Oké, okay, nou dank voor die bezorgdheid. <laughs> dat is genoteerd. We zijn overigens Talk Radio, dat is eigenlijk de basis van dit programma van, van, van ons. Uh, we gaan zo nog even Joost Nieuwen vragen. Ik kan nog wat tweets bijpakken. Ton Nou zegt eens, meteen uitvoeren. Verlost ons van kostbare bestuurslagen snijden in de netten. Haal amusement van het publiek omhoop af. U kunt nog twitteren. Dat kan ook na zevenen. Dat is het mooie van, van internet. Dat blijft doorgaan. Uh, eens, oneens met een hekje erbij. Uh, Joost, nog even een reactie van jou. Joost Niemuller. Nou ja, kijk. Wat een beetje in de orde kwam bij die vorige sprekers, Er zit natuurlijk wel iets in. Je moet eigenlijk niet twee discussies door elkaar gaan voeren. Hè? Die bezuinigingsdiscussie, dat is één ding, daar ben ik het zelf mee eens. Mm. Maar een discussie over uh, minder uh, amusement is misschien eigenlijk een ander soort discussie. En uh, ik, ik weet ook helemaal niet of dat nou uh, per definitie minder, meer geld of minder geld moet gaan worden. Want het brengen van een goede nieuwszender bijvoorbeeld, dat vraagt wel om een goede redactie. Dat vraagt ook op mensen die ja. ingevoerd zijn. Mm -hmm. Als er iets speelt in de wereld, dan, dan wil ik... Dan wil ik graag naar Nederlandse zinnen om, om daar een goede perspectief op te bieden. En, ja. um, nou, daar scheelt het ook al enorm aan. Dat ik vind vaak het niveau van veel van die correspondenten ook heel nee, erg je, laag. Maar is het niet zo gek om te zeggen, als je mijn stelling volgt, haalt het eraf. Dan kom je uiteindelijk op twee publieke netten terecht. Nou, daar ben ik absoluut mee eens. Ik bedoel, er kan, minst, er kan misschien nog ah. wel één net overblijven. Zo zover wil ik ook nog wel gaan. Dus Kijk. Dat, uh, Eén net. Eén publiek net. Joost, we moeten een punt gaan zetten. Ja, okay. Want we gaan eruit zo meteen. Dank je wel, Joost Niemuller. Okay. Dat brengt mij aan het einde van dit programma. Dank voor het bellen, dank voor het meedoen op Twitter. Je kunt nog vele tweets zien. En um, wij, gaan, wij gaan afsluiten. Waarom gaan we afsluiten? Nou, omdat na zeven kunst kunststof verder mag. Met pianist Peter Beets. niet zomaar. Omroep VNL komt vannacht terug met Nog Steeds Wakker en Nu Al Wakker Nederland. Daarin voorzitter van de LSVB, Kai Heinemans. Oud-Tweede Kamerlid Margare Benson over het adolescentenstrafrecht. En dat alles vanaf 2 uur vannacht op Radio 1 door WNL. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspitsen WNL of Ed Eerdmans. Morgen zijn we er weer vanaf half 7 hier op Radio 1 natuurlijk. Het Sprek van de dag, Talk Radio. Fijne avond, graag ja, tot morgen.